Look at me as a soul, we'll never die. To you, I will be forever by your side. UB40 was dit en I love it when you smile. Mijn naam is Frit en dat allemaal op de U104.5 en dat 106.9. DHB Plus, kanaaltje 5 en analoog en digitaal, kanaal 40 en 45. We gaan verder met een Nederlandstalig plaat van Willem Bart en de warmte van je hartstocht.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 Er zijn geen dagen meer, net zoals vroeger. Geen spontaniteiten meer, die liefdevolle lach, alleen de kilte van het koele. Ligt het misschien aan mij, of heeft het zo moeten zijn? Hoe vaak ik het ook probeer je weer te vinden, en je hart opnieuw te raken, ben je kwijt. Dat was hier dan Willem Bart. En de warmte van je hart toch hier bij ZFM. Entertainment voor YouTube. Tot gelukkig zo zeven uur. Gaan we gaan verder met Aria en buzzy for me Ik zou zeggen blijf lekker luisteren. Want ja, heerlijke muziek wordt er gedraaid hier bij ZFM. That's it, I'm En de vast nog wel de film. Ja, de Beach Boys in kokomo En ja, mm, daarvoor hoort u uh, Aria en uh, Too Busy uh, For Me. Hier bij ZFM Entertainment voor You. Op die 104.5 en 106.9. En DAB Plus, uh, kanaal 5. En ja, analoog en digitaal. En uh, dat allemaal op kanaal 40 en uh, 45. En ja... Heerlijke muziek hier, blijf erbij. Tot de klokjes van 7 uur, entertainment for you. En uh, ja, ik ga dan lekker de gauw oude rij van Chris Norman en Suzy Quattro en stammel het in. Our love is Chris Norman, Suzy Quattro Chris Norman, ja Who the fuck is Alice? Wel bekend uh, van de uh, band Smokey Dat uit de jaren 70 We gaan lekker verder met uh, Thomas Bergen En Jill Helena en In Mijn Armen Blijf lekker luisteren Heerlijke muziek hier op die 106.9. En uh, ja, ja, Facebook uh, Legt er eventjes uit bij mij Dus uh, ja, daar kan ik eventjes niet op reageren Dus helaas Maar ik ben er wel bij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 tijd Laat Thomas Bergen en Jill Helena uit uh, ja Jill Helena uit de uh, Voice destijds en uh, in mijn armen <coughs> sorry zo so, zo so, zo so. we gaan verder met een lekkere houwen Johnny Logan en What's Another Year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 Someone who's getting used to being alone. I've been praying such a long time. It's the only to be alone. Die twee keer succes heeft gehad, twee keer een hit heeft gescoord. En dat allemaal tijdens het uh, Eurovisie Songfestival. Johnny Logan. En dat allemaal hier bij CFM Entertainment. Voor u tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Heij. Ik zou zeggen een hele goede middag en we gaan verder met Zoutelanden van Bluff. Niets is beter dan met jou. De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 En met poking tussen de banden, ah, en dan zitten we. Gijke Arnert en Zalte landen hier bij ZFM Entertainment for You. We gaan verder met Louis Fonsi en Demi Novato. Hey Fonsi. Ja. Lekker de zomers klanken. Blijf lekker luisteren. Ja. Heerlijk hoor. Hey, yeah. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien que fue lo que pasó. Ya que duela tanto tengo que aceptar que tú no eres la mala que el malo soy yo. No me conociste nunca. Se te enamoró. y es que no quisiera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 Cross the stranger's side, down by the river Silver fish lay on its side, it was washed up by the early tide I wonder how it died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 Zeker. Het weer leent zich er weer voor. Ja, we krijgen weer een beetje de lentekriebels. En dat is ook hier in Zandvoort natuurlijk voelbaar. De boel sluiten weer smorgens, ja. Af en toe valt er wel een beetje een druppeltje Maar goed, ja, de temperaturen zijn weer heerlijk. Dus we mogen niet klagen. Al wat hemmend was dit. En we gaan lekker verder met uh, Ronnie Flex, zijn maan. En uh, ja... Luister zelf maar. Blijf bij mij. Blijf bij mij gaat niet weg. Je bent de enige Uh. Blijf bij mij, gaat niet weg. Je bent een...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 Laat je laat jou maar niet in mijn eentje Ja, ik voel me misselijk wanneer ik jou mis O, je houdt je vast wanneer het buiten koud is wow. Blijf van mij, ga niet weg Je bent de enige. van Ik ben Flex en Maan en uh, ja blijf bij mij. En uh, ja, we gaan zo lekker contact opnemen met Theodor over zijn uh, nieuwe single. Maar eerst Ed Sheeran. En ja, hij heeft het over Perfect. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead.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 Oh Het Siren. En uh, ja, perfect. Heerlijk nummer. En uh, ja, nou eventjes uh, natuurlijk totaal wat anders. Ja, we gaan weer eventjes naar het Nederlandstalige toe. Met uh, Theodor. Theodor, ik zou zeggen een hele goede middag. Hé, hey, goedemiddag, hallo. Hele goede middag. Hé, hey, ja, ik bel jou natuurlijk eventjes uh, ja, vanwege jouw uh, jou single. Laatst uitgebracht, jij bent alles. Ja, klopt, is het nieuws alweer en hij draait uh, ja, nu een weekje of vier mee en uh, de reactie is al goed. Het is een echte, uh, ja, meeduinen en, meeduin en uh, lekker meezingen uh, geblazen. Ja. ja, dat is gewoon een, uh, ja, een meestamper zeggen we altijd, hè? Wederom, als je hem één keer hebt gehoord, dan zing je hem gelijk uit uh, volle post ja. mee. Ja. Nou, ja, ja, dat is ook de bedoeling eigenlijk, laat het zo zeggen. Dat klopt. Ja, als ik ergens kom en optreden, dan wil ik er graag een, een feestje van maken. En uh, ja, met deze plaat uh, komt dat altijd wel goed. Ja, hey, uh, de titel Jij met alles, is, is dat uh, een persoonlijk vlak? Of, uh? Nou ja, op persoonlijk vlak ben ik ook gewoon gelukkig in de liefde met mijn vriendin. Maar uh, ja... Uh, is ook gelukkig met jou? Of, uh? ja, ja, ik, <laughs> ik met mij vol, dus ik ga er maar vanuit. Oké, okay. nou, geen, geen, geen bericht het is goed bericht, hè? Zeggen ze altijd. Nee, ja, doe. Daarom maar er kwamen wat liedjes voorbij met nieuwe demo's. En uh, ja, ik hoorde deze en ik was gelijk uh, verliefd op het nummer. En uh, ik dacht gewoon: deze woord. door wie is het nummer uit, uh, tenminste, uh, bij jou terechtgekomen? Uh, door Harry Gerritsen, dat is uh, mijn tekstschrijver. Die heeft ook mijn vorige single gemaakt, Hallo Mooie Meid. Ja. En toen kozen we ervoor om uh, ja, iets meer de volkskant op te gaan. En uh, ja, die reacties waren zo goed dat we uh, de tweede single gewoon lekker die lijn hebben doorgetrokken. Ja, want uh, helemaal los, dat was, uh, even kijken hoor, ja, die was er ook uh, 20, ja, 2017, ja. Ja, klopt, uh, die is uh, vorig jaar uitgekomen in april en uh, ja we waren gewoon een keer een uitstapje maken, een keer wat anders proberen met uh, Hallo Mooie Meid. Ja. En ja, we merkten gewoon dat de uh, reacties er heel erg goed op waren en uh, ja, we hebben daar uh, gewoon nog een vervolg aan uh, gegeven. Oké, okay. hey, um, ja, wat zijn jouw toekomstplannen? Uh, mijn toekomstplan is vooral uh, ja, veel lekkere optredens, er staan ook mooie optredens op stapel, uh, we gaan het Goffertpark in Nijmegen, uh, we gaan het Arenapark nog doen, dat is dat veld buiten bij de Arena, met allerlei leuke artiesten. Okay. En, we gaan, en we gaan nog uh, op artiestrijf naar Turkije, met, uh, met Alex onder andere, en Disso gaat gezellig met Jan Wachter, daar ja. gaan we ook een ja, mooie week van maken, dus er uh, staan allemaal uh, ja, mooie optredens op stapel en... Uh, ja, Zit je in de auto toevallig? Ja, dat klopt. Ja, ja daar had ik wel een vermoeden van. En af en toe, uh, ja, dan, dan, dan vervormt het, uh, het geluid een beetje. Oké, okay, oké. Okay. Ja, we gaan naar de... <laughs> ja, nee, maar voor de rest is het wel goed te verstaan hoor. Dus uh, ah. daar hoeven we niks van te missen, laten we zo zeggen. Nee, dat gaat allemaal prima. Ja, helemaal goed. Kijk, hey, maar um, ja, uh, wat ben je aan het. Uh, en nou een album aan het werk, of... of uh, ja, wat... wat? Dames, misschien komt er wel een album aan. Ik zit nou eigenlijk voor het vijfde jaar in het vak... dat we echt professioneel singles uitbrengen. Ja. En ja, we hebben nu wel een single of elf uitgebracht uh, ja, in de tijd. En uh, ja, heel veel mensen vragen mij me heel uh, hoe leuk zou het zijn... als je het een keer zou bundelen. Gewoon alle ja. platen op één schijf En uh, ja, dan gaan we misschien wel een keer komen. Ja, ja, nou ja alle, alle platen op één schijf natuurlijk. Alle singles en, en natuurlijk ook wat, uh, wat nieuws ertussen. Ja, nee, tuurlijk. Op... Ja. Maar gewoon omdat fysiek is te weinig uitgekomen. En mensen ja. Ja, vinden dat toch nog wel leuk om te hebben. En, ja, maar mensen en, zijn en, altijd nieuwsgierig, hè? Daarom maar of het gewoon lekker even gaan doen. Misschien nog één of twee nieuwe platen erop. Ja, Want, uh, ja ik ben wel, ik maak het wel iets van mij nieuwe muziek. Dat je dan gewoon zegt van joh, daarna kwam er een nieuwe single die er niet op staat. Ja. Want dan kun je de mensen toch gewoon iets. Uh, iets ja, Je moest ze uh, een beetje triggeren, hè? Om het maar ja. zo te zeggen. Daar zijn we lekker bij bezig, dus Toch? Ja, Hey, en, Théode, wij kunnen ze jou vinden, eh, sowieso via Facebook, maar... Tuurlijk, even like op Facebook, ze ja. kunnen me vinden op Twitter en op Instagram, als ze dan Theodore Music intoetsen, kom ik ook omhoog. En eh, ja, ze kunnen even op de website kijken, ja. www.theodomusic.com music.com. Ja. Ja, music, eh, gewoon op z'n Engels, hè? op zijn engels gewoon uh, lekker gezellig gewoon Theodor music en dan ja en voor, voor de mensen die uh, niet helemaal snappen, Theodore, Theodor Theodor met dubbel o ja ja en dan krijgen we dat weer hè nee dat we is... <laughs> <laughs> ook wel Facebook pagina hebben als de mensen die willen vinden dat ja uh, nou, nee nou als als in ieder geval jouw naam bij Facebook intikt Theodore. Theodor en, uh, uh, uh, ik neem aan dan gewoon Theodore dat, dat, dat je bij jou terechtkomt. ja, ja. ja. ja. ja. zeker te weten Oké, okay, Theo. Hey, we gaan hem uh, even draaien. Jij bent alles. Leuk. Ja. Gezellig. Vrij helemaal goed. Ja, ik zou zeggen, uh, je bent onderweg naar Optreden, of? Ja. Oké. Okay. We gaan zo, uh, zo zingen, gezellig in Noordwijk. Dus, uh... Noordhout? Nee, Noordwijk. Oh, Noordwijk, oké. Okay. Nou, dat is hier vlakbij, hè? Ja, nee, erom, een klein stukje. Dus... Ja, ja, ja. <laughs> hey, dan uh, wens ik jou uh, in ieder geval veel succes vanavond en een uh, goed weekend. En uh, in, ja, in ieder geval bedankt voor je tijd. En graag tot Dag, de volgende joh. single. Gaan we zeker doen. Ah, Oké. Okay. Hey, groetjes. Hoi hoi. Straks gaan de lichten aan. Dan moeten wij. Wel. Ik heb het naar mijn zin. Het voelt alsof ik net begin. De klok die gaat mij te vlucht, maar die zegt. Dan Theodor en jij bent alles zijn laatste ja, nieuwe single. En uh, ja, niet zijn laatste, maar zijn, zijn nieuwe single, laten we het zo zeggen. Ik heb uh, een lekker plaatje uitgezocht uit uh, een hele oude doos. En uh, ja, voor degene van, uh, ja, de, de generatie van mij zou ik zeggen, luister lekker. Want uh, ja, dit is een hele bekende Pussycat en Mississippi Dat allemaal hier op 106.9, 104.5 op de kabel. DHB Plus, kanaal 5.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 Advocaat Lisbeth Zegveld vindt het belachelijk dat de Argentijnse rechters die piloot Julio Potts vrijspraken nu aangifte willen gaan doen tegen zijn drie Nederlandse oud-collega's. De rechters denken dat zij valse getuigenissen hebben afgelegd. De oud-collega's, cliënten van Zegveld, verklaarden dat ze Potts hadden horen vertellen over zijn rol bij de dodenvluchten vluchten van het Fidela-regime in Argentinië.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 Het weer vanuit het zuiden trekt regen over het land. Ook vannacht kan er wat regen vallen, minimaal rond 9 graden. Morgenochtend vooral in het westen regen en plaatselijk onweer. Smiddags is het vaker droog. En